4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Shell heeft in Nigeria een belangrijke oliepijpleiding afgesloten... vanwege een explosie en een grote brand. Volgens Shell is de brand ontstaan toen criminelen olie probeerden af te tappen. De pijpleiding ligt stil totdat de brand gedoofd is. Daarna moeten medewerkers van Shell de leiding repareren. De oliemaatschappij zegt dat het milieu nauwelijks is vervuild... doordat de lekkende olie direct verbrandt. Amnesty International en natuurorganisaties houden Shell al jaren verantwoordelijk... voor milieuvervuiling door olielekkages in de Niger-Delta. In Brazilië zijn weer honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. In verschillende steden waren bij elkaar zo'n 900.000 mensen op de been. In onder meer Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador en Recife braken rellen uit... De politie greep onder meer in met traangas. Het doel van de demonstraties is onduidelijk... want de omstreden prijsverhoging van het openbaar vervoer is al van de baan. Demonstranten lijken nu te kijken wat ze nog meer voor elkaar kunnen krijgen. Er is onder meer veel onvrede in Brazilië over de onveiligheid, de corruptie... de dure gezondheidszorg en de hoge kosten voor de organisatie van het WK Voetbal volgend jaar. In Griekenland dreigt opnieuw een politieke crisis. De regeringspartijen hebben onenigheid over de publieke omroep... Vorige week stuurde de conservatieve premier Samaras alle 2600 omroepmedewerkers naar huis omdat de omroep veel te veel geld zou kosten. Zijn Len centrum linkse coalitiegenoten waren het daar absoluut niet mee eens. Onderhandelingen hebben nog niet tot een compromis geleid. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zegt dat een regeringscrisis in Griekenland desastreus zou zijn en dat de Europese steun dan in gevaar komt. Eurocommissaris Reen verzuchtte dat hij graag eens een zomer zou hebben zonder crisis in Griekenland. Het weer, de zwaarste buien trekken weg, het is ongeveer 15 graden. De dag begint bewolkt met een enkele bui, later breekt op veel plaatsen de zon door. Maar in het noordwesten kan ook dan een bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Die Robert Nieuwenhuizen toch, die ging trouwen. En binnen twintig minuten stond de hele familie weer buiten. En hij vraagt zich af, is dat normaal? Gaat het tegenwoordig altijd zo snel een huwelijk sluiten? Want in de tijd van mijn vader duurde het allemaal veel langer. Mocht je daar een antwoord op hebben, bel dan even naar 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nachtzuster Twitteren kan ook via het nachtzuster. En je kunt uh, natuurlijk ook altijd jezelf even melden op de chat. Die is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster. Daar kun je je ook melden als je geïnteresseerd bent in alles over dit programma. Maar mocht je echt in deze uitzending willen bijdragen... dus uh, eigenlijk bepalen waar het over gaat... dan moet je even bellen naar 0800 1121 er staan een hoop vragen open, dus als je daarbij kunt helpen... dan houd ik me ook aanbevolen. Uh, zo vroeg Leo zojuist of een geroyeerde advocaat... nog tegen betaling adviezen mag geven. Jesper wil weten waarom er niet gewoon schooluniformen worden gedragen. Rinse wil weten waarom kikkererwten kikkererte heten... en waarom hij opeens zoveel mos tussen het gras heeft in, uh, op zijn gazon. Uh, dan hadden we nog Erik, die vraagt zich af of als je meedoet aan een kookwedstrijd... of je eten dan nog wel even wordt opgewarmd voordat het geproefd wordt door de jury. Want als je als laatste aan de beurt bent, dan is je prakkie koud... en dan komen de smaken niet meer goed uit. 0800-1121, als je weet hoe dat werkt. Um, Joost wil weten waarom de militaire dienstplicht niet meer wordt gebruikt... om bijvoorbeeld hangjongeren van de straat te houden. En Richard vroeg zich af waarom we zeggen dat de zon opgaat in het oosten... en ondergaat in het westen, terwijl het eigenlijk de aarde is... die beweegt ten opzichte van de zon. Dat zijn zomaar wat vragen die nog beantwoord zouden kunnen worden... als jij even belt naar 0800 1121, Maar inmiddels is het een belangrijk moment in dit programma. Het is vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max. Dat we overschakelen naar een plaat die toch echt wel onder de noemer disco valt. En in dit geval is het deze Pino D'Angio. En Ma quale Idea.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 Oh. Hoccato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. Ma guardatolo, guardate, bloccata, carezzata sul visino suo rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? È per... Quale idee Attento lei lunga la salle ti fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio tu che dai? Disco bij Nachtzuster op Radio 1, zoals gebruikelijk, om vier minuten over vier. Blijf bellen naar 0800-1121 met vragen en met antwoorden. Hans, goeienacht. Hai, goeienacht. Ik wilde graag een antwoord geven op die meneer... dat, uh, dat ging me nogal erg aan mijn hart aan de kant. Uh, die zo'n probleem heeft met zijn vrouw. Ja. En uh, ik denk dat het voor hem een goed advies is om een vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Met name die het vertrouwen heeft van zijn vrouw. En uh, die er niet uh, al te moeilijk over doet om de waarheid te zeggen. Mm -hmm. Dus geen zoete broodjes pakken, maar gewoon de waarheid. Ja. Want uh, uh, ik mag aannemen, maar dat, uh, dat neem ik ook maar aan. Je ken die situatie natuurlijk verder ook niet. Heel goed, tot... Hans. Meer. Ja. Ja. dat er meer aan de hand is dan ja. alleen maar een kind... wat per ongeluk een keer van de tafel valt. Ja. Het kan namelijk, uh, laten we zeggen, de druppel zijn... die er helemaal doet overlopen, denk ik dan maar. Ja. Ja. Ja. Dus een vertrouwensman in de arm nemen... en uh, niet, uh, als ik het even, even streep mag zeggen... geen aanstellerij, mm -hmm. gewoon dit ga je uitpraten. Uh, gewoon met, met z'n tweeën of met z'n drieën... of net ook met z'n vier aan de tafel gaan zitten... En, uh, ieder leggen, en ieder zijn bezwaar op tafel leggen. Ieder zijn verhaal laten doen. Maar vooral luisteren. Ja. En niet alleen maar uh, uitgaan van wat je zelf vindt. Nou, nou dat ik... is het beste advies wat ik geven kan. Ik vind het heel lief dat je even belde, Hans. Dankjewel. Ja. Uh, en dan nog een vraag over de kikkererwten. Ja. Uh, ik dacht dat het zo was: kikkererwten zijn groen. En als je ze in water legt om ze te uh, laten wellen, zogezegd, dan uh, springen ze open. En dan springen ze dus, als er een ploep, dan springen ze opzij en dat doen kikkers uh, ook. Ik dacht dat dat de reden was waarom ze kikkerert uh, heet. Maar als je een kikker in het water doet, springt hij niet open. <laughs> oh, nee, maar, die, maar je bedoelt het springen. springende beweging. Dat, uh, ja, hij, oh, wat grappig. Dat is waarop zij in het, uh, in, het uh, in het Engels heette het kidney beans en dat, uh, daar gebeurt gewoon zo. Oh, ja, die doen ook dat soort dingen. Maar de kikkerert en kidney beans zijn twee verschillende dingen hoor. Ja, nee, maar goed, het, het, het, het, nee, maar er gebeurt hetzelfde met. Oh, okay. Als, als okay. ze in het water liggen, dan springen ze open. Ja, dus, grappig. En, ja. de, en de erectie, laat ik me dan ook maar eens mee bezig ja, houden. Ja. Het, is heel, het, het is eigenlijk een, gewoon een, een lichamelijke zaak. De toevoer van bloed naar het lid gaat veel sneller dan het afvoer van het bloed... Uh, van het lid. En daarom heb je ook snel een uh, erectie. Mm -hmm. En toch, in de nachtelijke uren, ja. uh, wordt ook natuurlijk urine, urine verzameld. Ja. En dat gaat naar je klaas toe. En die gaat druk uitoefenen op die toer, de toevoer- en die afvoerkanaal. Ja. En juist omdat die druk dan te groot wordt, mm -hmm. wordt het, uh, gaat de afvoer uh, van bloed gaat veel langzamer dan de toevoer. En dan hou je dus een stevige erectie over oh. en pas als je naar het toilet bent geweest, dan is het ook zo weg. Nou voor iemand Wat die eventjes, eventjes eigenlijk over de kikker belt, leg je het wel heel duidelijk uit, Hans. <laughs> ja. Ja. Ach, ja. ja. Nou, goed gewerkt, dankjewel. Dat, dat zijn de antwoorden. Heel, uh, uh, uh, heel erg dank daarvoor. Alsjeblieft. Oké, okay, dag. dag Goedendag. Richard. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even reageren op die uh, uh, schooluniform. Je want moet even je telefoon van de speaker afhalen. Dat ga ik nu doen. Want ik hoor, ik hoor vooral, uh, voornamelijk hoor ik een soort galm. Is zo, is zo beter? Ja, veel beter. Kijk, ik wil even reageren op die schooluniformen. Ja. En ik ben voor. Echt waar? Ja, want ik, ik, ik, ik heb zelf vier kinderen. Ja. En als je ook iedere keer hoort van de, die kleur is niet goed of dat staat niet of dat vind ik niet leuk of wat dan ook. En als je, iedereen gewoon zijn eigen udo-vorm heeft, heb je dat geheur ook niet. Er scheelt een hoop GM'en natuurlijk. Ja, dat klopt. Want hoe oud zijn ze, jouw kinderen? Uh, de de oudste is 13 en oh, de jongste ja. is uh, 8. Ja. Oh ja, daar kan ik nog niet dus, over meepraten. Ja. Dus ze heeft allemaal zijn eigen willetje. En uh, ze willen allemaal uh, wat leuks aan. En uh, inderdaad, uh, die heeft uh, een, een duurmerk aan en die, heeft, die andere heeft een merk aan. Ook met schoenen. En dan, omdat ze uh, uh, uh, erachter gewoon een, een schooluniform. Maar uh, hebben zij ook problemen op school? Bijvoorbeeld omdat ze niet het goede merk aan hebben, of, uh, of de verkeerde winkel geshopt of dat soort dingen? Uh, de, de oudste wel, ja. Die, die doen ja? wel school. En uh, die, uh, de, de, de, uh, de dure merken, dat is niet helemaal hip. En als je gewoon een, een, een goedkoop merk aan hebt, dan, dan, dan, dan uh, wo ja, wordt daar niet mee geplaagd. Maar uh, er wordt altijd even gezegd, ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus, nou, en ja, als je, om, om daar vooraf te zijn, dan moet je gewoon een ja, school, school nu vormen. Ja, dat is gewoon het uh, beste. En uh, ik bedoel, uh, degene die werkt. Ik werk zelf uh, ook. Ik, ik heb ook een bedrijfsleiding aan. Ik heb ook iedereen er zelf aan. Hmm. Dus. Ja, nou ja. ja ik, ik, ergens weet ik dat je gelijk hebt. Maar het lijkt me gewoon echt zelf, voor mezelf, heel onprettig. Ja, omdat, omdat ze. Uh, jullie, we zijn niet gewend. Nee. Er zijn landen, landen die, die, die weten niet beter. En hier in Nederland is, uh, mag alles en alles is goed. En als op een gegeven moment, net zoals die schooluniform of wat dan ook, ja, dat, uh, dat moet er even ingezet worden. En op een gegeven moment weet je niet meer, dan weet je niet beter meer. Maar ik denk toch dat wij als eigenwijze Nederlanders dat niet zo 1, 2, 3 uh, uh, gaan laten gebeuren. Denk ik Nee, dat, zo, dat, zo, dat sowieso niet. Nee. Dat er mm. dus nog even wat, wat, wat kamervragen over gesteld worden. Lijkt me sowieso maar, al uh, grappig om, te gaan, uh, om erachter te komen welke partij het voor durft te stellen. Uh, ja, ik eigenlijk ook wel, ja. ja ik, ik, ik denk dat ik, dat ik er wel eentje weet. De PVV. Ik denk die, die, die, uh, die, die wil misschien wel boven springen. Zou die voor de uniformen zijn? Ik denk het niet. Nee? Nee, ja. De, nou ja, die zeggen niks waar ook grote groepen partijen... grote groepen mensen heel erg tegen zijn... Uh, als het niet hoeft. Ja, dat is waar. Dat, dat is, maar, want dat ze ja. zijn ook een hoop mensen dan kwijt, ben ik denk ik dan. Nou ja, goed, ik weet het ook niet, ja. ik ben 0800 1121 uh, en uh, uh, als je nog uh, mee wilt praten over de uniformen. Fijn dat je even belde, Richard. Oké, okay, fijne avond. Goeienacht, hoi. Doei. William. Ja, goeienacht, Hallo. ik ben er een beetje misselijk van als ik al die dingen hoor die men wist wil. Ik vraag me dus af, misschien weet jij er antwoord op. Is het zo dat we na de 70 en 60-jarige revolutie nou de nieuwe braafheid krijgen? Iedere vrouw een VVD-string om en een man in een stropdas. <laughs> en we hebben nu een soort radio-romantica van deze uitzending gemaakt... met al die erectiestoornissen en uh, opa's die nog verheugd zijn. Dat allemaal werkt. Nou. Ik ben zelf militair geweest met plezier in de tijd. Ik was 17 jaar toen ik gekeurd werd. Ik had het zelfs iets versneld. En op mijn achttiende mocht ik ook voor de troep staan. Die sergeant die had wel gelijk in één ding. Kijk maar, discipline nou. Maar in eerste die slaan ook met z'n drieën jongens van vijftien jaar in elkaar. Hè? Dat zijn zogenaamde elite troepen. Uh, ik vind dit een uh, heel vervelende ontwikkeling die er momenteel is. Ik zou dus wel dit willen zien. De dienstplicht is inderdaad niet afgeschaft. Dat je een volksmilitie zou hebben. Net als in Zwitserland. Maar mm. als wij aangevallen worden op eigen terrein. Van binnenuit of van buitenaf. ...maar vechten in Afghanistan en in Oerushkan en dat kost miljarden... ...maar daar je onze vrienden niet over van een bepaalde politieke partij... ...die de macht heeft gegrepen in dit land. En dit is allemaal een uitvloeisel ervan. Er was gisteravond weer een uitzending ook... ...over hotpants en korte rokjes ja. en Ik op porno. Op die scholen. dat is natuurlijk onzin. Een individu in een uniform, dingen, ja, dan hoort hij in de pas te lopen. Wat die meneer net zei van werkkleding... Mijn camouflage unit die ik jarenlang gedragen heb. Ik had er drie zelfs. Uh, die waren dus ook gewoon bedrijfskleding. En de uniformen in de tijd van Napoleon en dergelijke. Dat waren ook uh, gewoon een werkkleding hoor. Er werd ingevochten in die pakjes. Weliswaar ging dan de pluim van het hoedje. En er ging een overtrek over de Chacot. Hè? Maar uh, het was gewoon in diezelfde kleding. En de kameraadschap, dat heb ik altijd als positief ervaren. En dat is met mensen die in de ellende zitten ook nu zo in deze tijd. Ik heb heel veel mensen die hebben bijna niet te vreten. Maar uh -huh. er zijn er anderen die helpen ze weer die zelf ook anderhalve cent hebben. Maar ja, ik zou zeggen, leven de staatsgreepers P van de A in de VVD. En die zijn nu weer een kadaverdiscipline aan het opbouwen. Uh, William, dus iedereen doet wat ze William. Ja, nee, het spijt me, maar zo rond zes uur... dan uh, wil uh, Lara of Marcel wil dan, uh, uh, het uh, Radio 1-journaal gaan presenteren. Volgens mij ben je dan van nog een. Uh, praten. Als je van die uniformtoestand is, wil ik vragen... of je vrijwillig een dictatorspet op wil zetten... dan is het tenminste kenbaar. Ja, goed. Ik vind het walgelijk, hoor, een uniform. Staat genoteerd, dankjewel. Opleiding tot militarisme. Goedendag. hi. Rol de Ruiter. hallo. Hallo, goede avond. Uh, hij een antwoord geven op twee vragen. Ja. Uh, wanneer een advocaat geschrapt is van het tableau, zoals we dat noemen... Ja. dan mag hij toch als juridisch adviseur wel adviezen geven. Alleen hij mag niet uh, uh, daar waar een, een, een, een, een advocaat moet pleiten. Dan kan hij niet meer fungeren als advocaat. Mm -hmm. Omdat hij van het tableau geschrapt is. Maar uh, het uh, beroep van juridisch adviseur is een vrij beroep. Oh, oké. Okay. Dus dat mag hij dan gewoon alsnog gaan uitoefenen? Ja. En daar kan hij waarschijnlijk ook een hoop geld mee verdienen. Uh, ik, ik, die tarieven, die mevrouw, die interesseert me ook niet zo, maar ja. in ieder geval kan het. Ja. En... en ik had nog een antwoord op een andere vraag. Ja. Die meneer die veel mos in zijn gezondheid heeft, die ja. heeft te weinig kalk gestrooid uh, in, in, in zijn gezondheid. Oh, oké. Okay. Kijk, nou, dat, zijn, dat is nog eens een goede tip. Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. En die andere, en die andere uh, nou ja, iedereen mag zich dus juridisch adviseur noemen. Ja, nou. en ook als zodanig uh, fungeren. Precies, dat zei je al. Dankjewel, Roel. Graag gedaan. Goeienacht nog. Dag. Dag 0800 1121, mevrouw Verbeek. Hallo, mevrouw Verbeek. met Meri Verbeek. Dag, Meri probleem met een draadloze koptelefoon. Oh jee. Mijn man is slechthorend. Ja. Nu hadden we een tv en dat was een Nederlands merk. Ja. En dat, dat was ideaal. Hij kon dus gewoon overal naartoe gaan met zijn koptelefoon. En ik kon dus ook gewoon luisteren. Nu hebben we een nieuwe tv gekocht. Ja. En dan blijkt dat het daar niet mee mogelijk is. En eh, in eerste instantie denk je, nou, er zal wel een oplossing voor te vinden zijn. Wij hebben al diverse mogelijkheden geprobeerd. Dat is een adapter aan de achterkant met een, twee stekkers. En dan daar de koptelefoon op. Nou zegt een ander, daar moet hij het mee doen. We hebben het geprobeerd, maar bij ons lukt het niet. De vraag is, weet iemand daar een oplossing voor? Oké, okay, dus de draadloze koptelefoon werkt niet op de televisie? Nee, en dat is bij andere merken dan de Nederlandse uh, merk van de tv. Dus er zijn al, allerlei andere merken. En daar heb je geen verbinding, goede verbinding meer voor een koptelefoon. Dat je en kan luisteren voor een ander. En mm -hmm. dan de persoon die slechthorend is met een draadloze koptelefoon. Ja. Maar wat voor merk televisie heb je nu? Ik heb nu een Samsung. Ah. Maar het zijn bij meerdere buitenlandse merken. Ja. En er is maar één mogelijkheid, dat, dat je rechtstreeks een rechtstreekse verbinding krijgt dan voor de koptelefoon. Ja. En niet meer voor de ander, dat die mee kan luisteren. Oh, nou dacht ik dat ik het begreep, maar nu haak ik even af. Nog één keertje voor mij voor de duidelijkheid. Dus ja. even, uh, Miri hoe heet je man? Sean. Uh, Sean, dus John heeft de draadloze koptelefoon op? Op, en ik wil ook het programma meeluisteren. Zonder koptelefoon? Zonder koptelefoon. Ik, ik kan goed horen, dus ik wil gewoon de tv horen. Maar op het moment dat dus de draadloze koptelefoon aangaat, hoort John wel het programma, maar jij niet meer. Ja, en ik niet meer. Ah, oké. Okay. Nee. Duidelijk. Ja. En, uh, en uh, wat voor merk is de draadloze koptelefoon? Dat is een Sennheiser. Oh, oh dat zijn... Uh, ja, dit is een goede, die... verder... Uh, Zit er zo'n zeehonderbondje aan? Nou, dit is geen echt zeehonderbond trouwens. Maar er zit zo'n nee. grijze, zo'n grijs bond hebben ze soms. Dat zijn de... oh, Nou, ja, sorry. Ja. Nou, uh, mevrouw Verbeek, ik hoop dat er iemand met een beetje verstand van zaken... even belt naar 0800 1121. Dus dat de ja. draadloze koptelefoon het geluid van de tv weergeeft... terwijl het geluid van de tv niet uitgaat. Ja, ik heb ook nog een splitter geprobeerd. Een en splitter? En daarop dus de koptelefoon te zetten en dan met een uh, versterker. Maar aangezien wij wat ouder zijn en dus een wat kleiner behuizing zijn... Uh, kost dat heel veel moeite. En plus dat het geluid van de sterke versterker dan heel zacht staat. Dus dan kan ik het weer, toch weer Niet te weinig horen. Oh ja. Oké, okay, nou heel goed. Dat, goed dat je dat even zegt, want dat gaat ongetwijfeld iemand voorstellen. Dus help, mevrouw Verbeek, oftewel Mirie Verbeek. 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Fijn, dankjewel. Uh, dag. Prettige uitzending. Ja, Daag. hetzelfde. Hans Belsma. Ja, goedenavond. Goedemorgen. Sorry. Ja, ja, ja ik, eh, inderdaad, ik wou even eh, Bram Moskowitz eh, citeren. Oh, nou, ik kan nu al niet wachten. Nee, naar na aanleiding van het feit dat hij geschorst werd, ja. uh, kwam hij natuurlijk regelmatig in uh, de eerste dagen daarna bij diverse programma's voorbij En uh, er werden dat soort vragen natuurlijk ook aan hem gesteld. En toen zei hij, ik ben in de eerste plaats jurist. Ik ben afgestudeerd jurist. Dat ja. ik daarbij dan tevens de, de, het ambt van advocaat bekleed, ja, dat, is een, dat is een bijzaak. Ja. Het is wel mijn financiële hoofdzaak geworden, want daar heb ik mijn brood mee verdiend. Ja. Maar een advocaat, dat, als je advocaat bent, dan, dan, uh, dan bezet je een ambt. En uh, als je jurist bent, dan kun je uh, honderden functies bekleden in het bedrijfsleven, bij de overheid, noem het allemaal maar op. Dus inderdaad, hij is jurist, dus hij kan ter zake doen, ter zake doen de advies verlenen. En, uh, maar hij kan dus in de rechtszaal inderdaad niet meer uh, opereren. Dat, uh, alleen als juridisch deskundige zou hij dat waarschijnlijk nog wel kunnen. Kijk. Nou, dat was nou dat, mij, dat was dit was volgens mij precies wat, uh, wat Leo wilde, wilde ja. weten. Dankjewel, Hans. Ja. En uh, ik hoorde net Mary. Ja. Die had een probleem met haar Samsung. Ja. Ja, nou, ik heb ook een Samsung. Alleen, ik ben niet doof. Uh, en mijn vrouw ook niet. Maar ik weet dat er uh, de mogelijkheid is. Ja. Om. Uh, want dat heb ik zelf al uh, ondervonden. Om. Uh, uh, hoe heet dit? Als je. Uh, je televisie. op je gewone audio-installatie aansluit. Ja. Dan kun je gewoon. Uh, de televisie. Uh, kun je via de. Uh, audio-installatie horen. Die kun je. Op elke manier afstemmen, normaal gesproken, zoals je dat wil. Ja. En je zet de, speaker, de koptelefoon, de Sennheiser, die sluit je aan op je Samsung. Ja. Ja. ja. En dan heb je daar, want dan schakelt het normale geluid van de Samsung schakelt eruit, dat klopt. Ja. Ja, maar en, via. Uh, en dan kun je dus uh, via je audioinstallatie kan mevrouw gewoon luisteren hoor. Oké. Okay. Dat moet kunnen. En als ze zegt dat het, het, het, het geluid uh, te zacht, zacht is, dan heeft ze waarschijnlijk, heeft ze waarschijnlijk de, de aansluiting van haar televisie naar de versterker, is de verkeerde. Oh, oké, okay. dan moet het anders doen. Ja. Dat het verkeerd ingang zit. Ja. Oh, dan moet het even anders gestoken, zoals ze dat dan zo mooi en zeggen. Hij moet aan de achterkant even anders gestoken worden ah, in de okay. versterker. Ja, oh, dat dan denk moet, ik. Dus, dan, dan dus moet, dat is het enige. Maar het moet, het, moet, het, moet, het moet makkelijk kunnen. En de Sennheiser, die moet je niet wegdoen, want het zijn goede... Ja, precies. Maar dat zeggen we niet hardop. Dankjewel, Hans. Ja, zo. goed gewerkt. Uitzending. Dag. Doei, doei. Meneer Koenders. Ja, goeiedag. Hallo. Uh, uh, uh, Dank uh, je voor je leuke programma. En ik had een vraag gesteld. Vraag nummer 4 over Koning Willem 1. Ja. En uh, daar heb je al... Ik is koning Willem I officieel nog steeds onze koning? Maar mijn vraag was tweeledig. Oh. Want uh, ik heb daarover een e-mail gestuurd, maar ja, dat heb je nog niet op geantwoord. Nee. Uh, ik had er een aanvulling op. En is dat namelijk de reden dat daarom onze koning of koninginnen niet worden gekroond, maar ingehuldigd? Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je dat wel wist. Waarom dat niet, want dat, dat zei je er maar eigenlijk jij, zelf bij. Ik dat dat de reden zou kunnen zijn. Ja. Maar ik weet het niet. Oké. Okay. En ik heb, moet je ook nog even iets anders vertellen. Ik heb je er om eh, tien voor drie een e-mail over gestuurd. Oh. En ik ben vanaf het moment non-stop wezen bellen. Ja. En eh, ik ben er om eh, 18 over 4 pas doorgekomen. Dus jullie programma wordt goed beluisterd en er wordt goed op gereageerd. Oh nee, dat is wel fijn om te weten. Dankjewel. Oké, okay. en dankjewel voor je leuke programma. Ja, jij bedankt voor je bijdrage. Ik ga dan op zoek nog naar en dan een antwoord. ik heb nog een klein dingetje. Oh. Er zat de hele tijd een leuke meneer naast je. Ja. Weet, wie was die meneer en wat deed hij daar? Was de... dat een stagiair of zo? Nou, ja, dat je dat weet ook al. Ja, dat klopt. Ja, ik zit naar je webcam te kijken heb je ook weer leuk zien dansen. Yes. Ja, <laughs> Dat is alleen voor ons. Nee, dat, dat klopt. Dat is Michel, dat is de stagiair. Die gaat ervoor okay. zorgen dat je niet meer zo lang je... hoeft te wachten als je jou, het belt. Ja, oké, okay. zeg bedankt hè. Doei. Dag. Richard. Hoi hey, Richard. Hey, Arthur. Goeiedag. <laughs> Wat een hoop Richards hey, ik, ook weer Ja, vannacht. Ik heb eventjes ja. dat, uh, het verhaal van die mevrouw aangehoord. Ja. Maar is het nou zo, dat als uh, even goed voor de uitleg, hè? want anders dan uh, klopt mijn verhaal natuurlijk ook niet. Is oh. het nou uh, haar verhaal als ze met z'n tweeën dus naar de tv kijken, ja. wil zij dus op gewoon de normale volume kijken ja. en haar man dus met de koptelefoon? Ja. Of niet? Ja. Ja, dan komt het dus niet dat vooral wat die, die andere meneer zijn, want dan moet het dus andersom. Dan, moet, dan zou ik dus persoonlijk hetzelfde systeem van, uh, met een kabeltje van je tv naar je versterker. En dan zou ik die koptelefoon, die zou ik ook in de versterker doen. En dan kan die mevrouw gewoon op een normale volume tv kijken. En dan kan die man, ongestoord, gewoon met de volumeknop van de versterker, hem ietsje harder of nog harder zetten, zonder dat zij of de buren er last van heeft. Ah, dus, hartstikke goed. Ja, ja, want ik vond het wel vreemd, want ik denk, joh, dat, dat ken ik niet. Wat ze, kijk, wat die man bijvoorbeeld bedoelt, is, uh, ik noem maar het dwars, dat het die vraagt bijvoorbeeld te wezen te kijken. En dat die man bijvoorbeeld naar uh, Radio Pornel wil luisteren, ik noem het het dwars. Ja, daar. nee, dat is het niet. Ze willen hetzelfde kijken, alleen hij kan het niet zo goed verstaan. Nee, precies. Nou, dan moet het dus andersom. Dan moet die uh, tv aangesloten worden met de kinskabeltje op de versterker. En dan moet die koptelefoon gewoon in de receiver, probleem opgelost. Hartstikke goed, dankjewel. Geintalijn. Dag. Doei doei. Meneer Pronk. Met Arie Pronk. Dag. Dag. Astrid. Zeg het eens. Ik uh, wil iets zeggen over kikkerherten. <laughs> ik heb begrepen dat de vraag was: waarom heten die dingen kikkerherten? Klopt ja. dat? Ja. Ja, ik denk dat het gewoon een verkeerde vertaling is. In het Engels heet die dingen chicken peas. Ik heb oh. zelf in Syrië voor de VN gediend. Oh. En daar groeide dat gewoon op het land. Van die struikjes en daar groeide die kikkerert aan. En het werd gewoon als kippenvoer gebruikt. Kippen? Daar kun je heerlijke homoes van eten in uh, Arabische landen. En ook in Israël wel trouwens. Ja, ja, Maar het woord kikker is gewoon verkeerd vertaald. uit het Engels chicken. Het zijn eigenlijk kippenerten. Dat is, dat, is, dat is heel ontluisterend, vind ik dat. Ja, waarschijnlijk wel. Maar wie dat ooit bedacht heeft, dat weet ik ook niet. Maar dat is alleen mijn verklaring, hoor. Ik ben er zelf gek op, want ik ben vegetariër en uh, ja, ik eet die dingen vaak. <laughs> met een lekkere kerrysaus, is eerlijk. Ja, ze zijn inderdaad uh, eigenlijk best lekker. Alhoewel, je ze inderdaad dan je wel met saus moet eten. Die saus. Ja, de alle... van kikker eten. Maar er zijn allerlei mogelijkheden. Heh. Kikker, ja. Maar kikker, chicken, chicken, kikker. Ik vind het raar dat dat dan in de vertaling gewoon helemaal verkeerd gaat. Toch. Ja, men heeft gewoon, denk ik, in de tijd dat men nog niet zo goed Engels sprak, dan chicken als is een kikker. Ja. Denkt hetzelfde, hè. Het is best nee, een is grote vergissing. Het is net zoiets als, net als dat... Chicken is kikker. Het is net zoiets als dat gisteren in, in de Metro, de krant, stond een, een artikel over, uh, over de Superman-film en er stond een grote foto van Spider-Man bij. Oh ja, ja, ja. Vind ik ja. dat zo vreemd dat dat kan gebeuren? Leren. Maar goed, dat helemaal terzijde. Goed, eh, dankjewel. Ik hoop dat iemand het kan bevestigen. Ja, dat zou fijn zijn. 0800. Ja, of zo, je weet maar nooit. Ja, laten we meteen de Nederlandische ook eventjes wakker schudden. 0800-1121. Nou, of die Engels leraar is of zo, die zijn er ook wakker hoor. Of gewoon überhaupt iemand ik, die het weet. Is zegt, Ja. Ik heb wel eens een kaartje van je gehad, vond ik hartstikke leuk. Oh, insgelijks dan, want dan heb ik waarschijnlijk ook een kaartje van jou gehad. Ja, uiteraard. Ja. Ik slagen hier nog dat ik nooit een kaartje kreeg. Ja. En toen heb ik uiteraard een kaartje gestuurd. Ja, dat is heel vriendelijk. Ja. Maar als veteraantje slaap ik altijd slecht, dus luister ik graag naar jou. Kijk, nou, en ik ben blij Heerlijk. dat je luistert. Je hebt een heerlijke stem. Nou, nu hang ik op. En ik heb ook wel eens op. Oh. Oh, <laughs> Ari heeft zelf ook al opgehangen. Dat is geld. Hey, over kikkers gesproken. Daar moet ik altijd aan denken als ik dit hoor. Wat je gelooft. Love is all van Roger Glover was dat. En in de clip zat een kikker. En na aanleiding van het verhaal over de kikkererwten moest ik daaraan denken. Diana, goedenacht. Hi daar ben ik weer. Hi zeg het eens. Hoi. Ja, de, de kikkererwten, dat ja. is eigenlijk... Eigenlijk is het kekererwten. Ja. En het komt van de Latijnse naam... Uh, Cicer uh, reticulatum. Oh, Ciceratum. Dat is Cisum, Cisum. Cicer. Ja. Cicer. C -I -C -R. Ja. C-I-C-E-R. Ja. Kikker. Maar wat betekent die Cicer dan? Dat, dat is de familienaam van de plant. Oh, dat is gewoon de Latijnse naam van de, van de erwt. Ja. Oh. En dat is dus Cicer. Ja. En. Elke C doen wij als een K. Ja, nou, klaar. Oh, dus het heeft niks met, uh, met kippen te maken. Het, het heeft helemaal niks met kippen te maken. Wat, wat, wat, maar wat ont, ontnuchterend weer. Ja, sorry dat ik je zo moet teleurstellen. Nou ja, als, het, als je mij eerlijk bent... Over de kikkererwten. Nee, dat ja, is altijd eerlijk. Nee, dan, dan uh, sta ik er geheel en al achter. Dankjewel. En, ik, mag ik je nog even ook iets eerlijks vertellen? Oh. Ik heb uh, even op uh, Wikipedia of uh, op uh, internet opgezocht. Ja. Over die uh, erecties van die mannen. Ik had al eerder <laughs> gezegd met die volle blaas en zo. Ja. Uh, ik heb gelezen dat het te maken heeft met een. Uh, met Kijk, weet je, als mensen opgewonden raken, dan maken ze aan het adrenaline aan. Ja. Maar als mensen in rust zijn, dan ja. maken ze het ook aan, maar dat heet dan noradrenaline. Oh. Dat, dat, dat wist ik wel. Ja. Maar die noradrenaline, die zorgt bij mannen, inderdaad, wat die andere meneer zei, in hun remslaap hebben ze dus ook een erectie. En die zakt dan weer af als ze uit die remslaap komen. Het is, een, het is gewoon een hormonale kwestie. En het heeft ook met de volle blaas maken, maar ook met gewoon hormonen. Het is eigenlijk een soort samenspel van omstandigheden. Ja, maar het, dat, dat is als je opgewonden raakt, uh, als je een leuke man ziet, is dat ook zo... Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan in hun slaap. Nou, dan ben ik blij dat je dat nog eventjes allemaal uitgezocht hebt. <lacht> ja, Zo'n duidelijkheid. Daar dat hou ik van. Nou, dankjewel ja. daarvoor. En mag ik nog even... Want je, je, je wilt me altijd meteen altijd... Weet, je, weet je, nog een, een tijdje geleden... Ik was ook degene die vroeg, wat moet ik met mijn 24-jarige dochter? Ja... Ja. Die thuis komt wonen ineens weer. Ja, en? Nou, mag en? Ik je vertellen dat die 24-jarige dochter uh, binnen de allerkorte keer zelf een huis uh, heeft geregeld? Hé, hey, wat een opluchting, hè? Ja, ze woont nu nog steeds wel bij ons, maar... Oh. Uh, nou, het, het was echt zoals het moest zijn. Oh, gelukkig maar dat nou, het goed nee, gekomen ze, is. Ze, ze had zich ingeschreven... Ja, nee, het was... Uh, Gelukkig ja. wel. Ze had zich ingeschreven bij, bij woningbureaus. Maar ja, hoe lang moet je ingeschreven staan? Acht jaar, tien jaar? En zij stond net drie maanden ingeschreven, maar ze heeft voor... Uh, daar moet je wel voor betalen, maar daar heeft ze zich uh, voor loterijen ingeschreven. Kijk, en toen heeft ze mazzel gehad. En, en jij ook. Ze, ja, <laughs> eigenlijk iedereen, ja. Maar waarom woont ze dan nu nog bij jullie? Nou, omdat we er aan het huis zijn. Oh, dat moet wel. Dus jullie moeten nog wel klussen in dat nieuwe huis. Nee, de, nee eigenlijk weinig. Maar, de god. het uh, kind is 25 nu, bijna. Oh, ze wordt er nog jarig ook, ja. Nou, ja. Ja, en... Ja. Uh, ze, ze had een heel huishoudetje. Ja. Met iemand. Oh, ja. Ja, en het hele, uh, haar hele helft van het huishouden moet uh, versleept worden naar het andere huis. Ja, precies, dat is nog best even werk. Maar ze heeft in ieder geval een nieuw huis, dus ze hoeft niet te lang meer bij jullie te blijven. Nee, ik wil er eigenlijk nog wel een paar dagen houden. Maar oh ja, zie je, weer. daar ga je. Eerst zag je er zo tegenop. Er, kun, ja, er is ze ja, weer ja, met dat al dat de rommeltjes. Ja, het ja. was zo raar, de dag dat ze hier in trok, ja. had ze die loterij gewonnen. Nou ja. En dan gaat ze alweer. En dan gaat ze dus weer. Ja. Dat dus, nou, je er net een beetje bij neergelegd. Heel, ik heb nooit heel veel problemen gehad met haar intrekken hier. Nou. Ik heb altijd gezegd van, Mop, je bent dus nu niet meer inwonend. Mm. Of je wordt niet inwonend, je, je bent een logé. Ja. Kijk, en dat is een heel andere insteek dan uh, dat je uh, één jaar, twee jaar je kind weer in je huis krijgt. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het is toch ook wel fijn dat ze weer, uh, dat ze weer gaat. Diana, ik ga een plaatje draaien. Is goed. Gelukkig. Goed okay, aan je dochter, hè? hè? Goed aan je dochter. Ik doe het. En succes met de verhuizing. Ja, en heb ik een beetje geholpen met de aantal vragen. Ja, ja, ging goed, dankjewel. Dag. Doei. Nou, oké.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 I'm Zo. Eindelijk komt hij met een nieuw album. 9 augustus komt het uit het nieuwe album van John Mayer. Maar dit is een ouwtje natuurlijk. Daughters, oh, prachtig nummer. 0801121. Dat is het nummer dat je kunt blijven bellen met vragen en met antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet waarom we zeggen dat de zon uh, opkomt in het oosten en ondergaat in het westen, terwijl eigenlijk natuurlijk de aarde om de zon draait. Um, Joost die wilde dus weten waarom de militaire dienstplicht is afgeschaft. Maar eigenlijk wil hij uh, weten waarom we niet weer gebruik maken van de militaire, militaire dienstplicht. Uh, Robert Nieuwenhuizen die vraagt zich af na zijn huwelijk of het uh, uitwisselen van de trouwbelofte altijd zo kort duurt. Want in de tijd dat zijn ouders trouwden dus scheen dat veel langer te duren. Nu stond hij op, na 20 minuten met de hele familie weer buiten op de stoep. Erik vraagt zich af of bij kookwedstrijden zoals bijvoorbeeld in het programma Masterchef wel alle gerechten weer op temperatuur worden gebracht voordat ze geproefd worden of nog op temperatuur zijn. 0800 1121 als je toevallig weet hoe dat werkt. Jesper wil weten waarom er geen schooluniformen worden gedragen in Nederland en nieuwe vragen zijn ook welkom via 0800 1121. Timo ja, gaat het met Timo. Hi, hallo, goedenavond. avond. goedenavond. Ik had uh, een paar korte aanvullingen nog. Mooi. Uh, jij zei eerder in het programma van... het is lastig om te plassen met een erectie. Maar Zij, zei de... ik dat? Ik weet het niet, hè? Zei ja, ik dat? Dacht ik, oh, ik dat je dat zei. Maar... Ja, misschien dat ik dat dacht, ja. Maar in ieder geval, het is wel handig natuurlijk... als je in je slaap, zeg maar, je urine wordt tegengehouden door een erectie... Nou, dat... dat je niet mogelijk in je bed plast. Ja, maar nu doe je net alsof, alsof mannen een probleem hebben... een plas op te houden over het algemeen. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat die druk, zeg maar, weerstaan door een erectie... dat het wel praktisch is als je, zeg maar, verder verlamd bent. Maar goed, het is maar... En dan, dat zou betekenen dat je de hele nacht een erectie moet hebben... om uh, tegen te gaan dat je in je bed plast. Nou, ik heb wel eens gemerkt dat als ik, zeg maar... naar ja, de moet plassen en ik kan niet wegkomen van waar ik mee bezig ben... Ja. Uh, dat ik ga te springen en te doen. Ja. En dat op een gegeven moment wel eens een erectie optreedt. Het is dus misschien, misschien een rare het vraag, toch... Timo. Maar het is, het, ja. Sorry. Ik, ik schaam me nu al dat ik hem stel. Maar kunnen jullie hem dan niet gewoon dichtknijpen? Ja, maar soms. Op een gegeven moment lukt dat natuurlijk niet meer. Echt niet. Als de druk, druk te hoog wordt. Als de druk te hoog wordt. Op een gegeven moment moet het er toch uit. Misschien met een elastiekje of een plakbandje. Ja, nou, ik denk dat dat niet <laughs> goed is. Ik, ik heb wel eens gehoord dat dat, dat de, de bloedvaten kan beschadigen in je, oh. In je penis. Dus dat oh nee, is dat is niet. Nee, nee, Oké, okay, nee, nee. Dat is fijn dat dat even opgehelderd okay. is. Ja. Ik ben nou, ook een dan, nachtzuster van niks. Ja. Nee hoor, je bent een hartstikke goede nachtzus. Oh, gelukkig. Alleen, je behandelt meer de geest, heb ik het idee. Dat is waar. Ik ben zelden in mijn functie als nachtzuster ben ik tot nu toe nog niet met Piemels bezig geweest. Maar goed, nee. daar hebben we het nou de hele nacht al over. Ja. Nee, waarom, de aarde, waarom de mensen nog steeds zeggen dat de, aard, dat de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Ja, ik denk. Ik heb voor mijn gevoel. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, even wachten. Voor mijn gevoel. Uh, Staat taal aan meer krachten bloot dan alleen aan de nieuwe kennis en inzichten die men krijgt. Dus ja, taal is gewoon wat dat betreft een beetje plakkerig, zeg maar. Het blijft gewoon in stand houden. Gezegd dus die er zijn, die blijven gewoon in stand, ook al komen er nieuwe inzichten. En uh, ja, bijvoorbeeld ook, zeg maar, hoe mooi iets geformuleerd is of hoe. Uh, uh, bepaalde metaforen. Ik, ik vind het ook vaak heel moeilijk als metaforen gebruikt worden, zeg maar, want ik vind het er vaak niet duidelijker op worden. En, uh, ook in de literatuur en zo, ja, bepaalde gedichten denk ik van ja, het wordt allemaal niet duidelijker op. Zeg nou gewoon wat je wil zeggen. Maar dan is het vaak het taalgevoel van mensen, geloof ik. Dat, dat dat dan zorgt voor een bepaalde formulering die niet helemaal correspondeert met de realiteit. Ja, dat is wel, dat is wel grappig. Want dat, is dan, dat vind ik dan echt wat voor jou. Dat bedoel ik echt niet onaardig, maar ik, ik kan dus heel erg genieten van een mooie metafoor. Maar jij houdt ja. daar natuurlijk niet van, want jij wil graag dat het duidelijk is. Nou, ik hou er wel van, als, ja. het, als het niet ten koste gaat van de inhoud. Maar ik vind <laughs> vorm, zeg maar, die inhoud vernietigt, dat vind ik alleen maar leiden tot meer misverstanden. En. en misverstanden leiden tot weer tot ruzie, en ruzie leidt weer tot, nou ja, goed, ga zo maar door. Ja. Dus ik, ik, ik hecht, ja, nou ja, goed, computerprogrammeren, mag je nog niet eens een puntje verkeerd zetten, nee. want dan doet hij het gewoon helemaal niet meer. En ja, nou ja, goed, ik zou wel eens willen dat mensen ook gewoon zo uh, correct formuleren dat je het gewoon begrijpelijk is en dat er geen ruimte is voor misverstanden. Maar sommige mensen lijken het wel om te doen. Die vegen alles op de grote hoop en verbinden alles aan elkaar wat niet aan elkaar vastzit. En dan... Nou, ik denk van waar ben je nou mee bezig? Ga lekker een boek schrijven, maar goed. <laughs> dat is ook zo. En soms is, soms is een, een slechte metafoor kan ook weer tenenkrommend, storend en vervelend zijn, maar dat is ja. Of ga gewoon lekker zingen dan, of neurieën. Weet je, als je mooie melodietjes wil maken, ga je toch gewoon neurieën. <laughs> maar goed, dat is mijn persoonlijke, is mijn persoonlijke ja. mening, maar ik bedoel iedereen zijn eigen het nieuws van alle kanten, zeg maar. ja uh, dan de militaire dienstplicht. Ja, uh, in, in, in de militaire hiërarchie heb je natuurlijk helemaal geen ruimte voor vrije wil. Dus dan wordt je wil in feite gebroken. En ik hoorde laatst een interview met de bondscoach van het of de, nee, het hoofd van de bond van de Nederlandse hockeybond. Was bij ja. Capeluna te gast. Ja. En die vertelde dat zeg maar uh, maatschappelijke ondersteuning, het aanleren van discipline, cetera, het omgaan met verlies, het uh, ja. omgaan met uh, collega sporters zeg maar, mm -hmm. tegenstanders en medestanders, dat dat min of meer wordt uh, verzorgd via de sportverenigingen tegenwoordig, dat het ook in opkomst is. Ja. Yeah. Dus en ik denk dat je daar gewoon meer ruimte hebt om ook uit vrije wil te kiezen voor je te gedragen zeg maar, dan iets wat je uit vrije wil opneemt. Dat is veel uh, beklijft veel langer zeg maar dan iets wat je opgedrongen wordt. Je kan je wel laten breken natuurlijk, maar ja, dat blijft altijd een beetje een gebroken. ...internalisering, om, ja, ik moet je het nou zeggen. Maar iets, ja, ik, ik weet niet, ik vind het gewoon bij deze maatschappij... ...als we niet in oorlog zijn, vind ik het handiger mm -hmm. ...als je dat via de sportverenigingen en via de mm -hmm. padvinders bijvoorbeeld doet. Het heeft wel iets sympathiekers, hè? Ja, iets zachtmoedigers. En het kan misschien ook gepaard gaan met inzicht waarom je zo moet handelen... ...in plaats van alleen maar gehoorzamen aan iemand die boven je gesteld is. Mm -hmm. Dus dan heb je ook niemand meer nodig die je leiding geeft. Dan kan je gewoon jezelf de leiding over jezelf nemen. Ja. Nou, dan die schooluniformen. ja. Uh, het is ja, we leven natuurlijk in een maatschappij waarin zeg maar, de marketing steeds penetrerender wordt, als het ware. Dus het zou voor de individuele leerling wel helpen als die wat minder blootgesteld wordt aan reclame, reclames. Ja. Dus dat zij als ouder kunnen overwegen. Maar het zou ook helpen als je identiteit van een kind weet te wortelen in andere dingen dan alleen maar uiterlijk vertoon. Zodat een kind zeg maar zijn zelfvertrouwen en zijn zelfwaarde niet alleen maar hoeft te ontlenen aan kleding dat hij wat steviger in zijn schoenen komt te staan. Nou, dat vind ik een hele zinnige opmerking, Timo. Bovendien, uh, zeg maar, ja, ik, ik, heb, ik heb zoiets van uh, die leerlingen die je nu allemaal om je heen ziet... waarvan je denkt dat die de rest van je leven bij je blijven. Over tien jaar zie je ze nooit meer. Oh, wow, en niet allemaal, nog... hè? Nee, niet allemaal, maar dat zijn <laughs> dan degenen die je ook graag bij je wilt houden. Daar zit wat in, ja. En, en, en uh, het enige wat je van school overhoudt, is wat je er geleerd hebt. Dus uh, leer maar goed en uh, maak niet zo'n zorgen om die kinderen om je heen. En als je echt uh, problemen krijgt met pesten, dan moet je dat gewoon melden bij een volwassene. En als die niks doet, dan ga je maar naar de politie dus dusnood. Oh, oké. Okay. Maar goed, dat is mijn mening hoor. Mm. Ik, ik weet dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar ja, dat is dan een grote lijnen, zeg maar, wat ik erover denk. En die meneer die zei van, die het niet meer met zijn ex kon ja. vinden over uh, het vertrouwen dat in zijn vaderschap. Ja, ik had getwijfeld, maar ik heb het ge, gevraagd aan de je redacteur of dat kon, zeg maar. Die meneer is wel eens eerder op de radio geweest. Ja, ja. En, en die had toen verteld dat... Niet, niet alleen dat er wat dat gebeurd was... want ja, mm. schijnt waarschijnlijk iedere ouder te gebeuren... en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen... maar yeah. hij had ook verteld dat hij het in eerste instantie... verzwegen had mm. en dat zij dat niet wist... en dat pas die problemen... Zeg maar, zich later gingen openbaren... en dat hij mm. toen het heeft moeten oprichten toen ze in het ziekenhuis waren. Yeah. En ik kan me voorstellen... Ja, ik kan me heel moeilijk verplaatsen natuurlijk in het gevoelsleven van een moeder. Mm. Ten eerste ben ik geen vrouw... en ik ben ook geen moeder. Ik heb ook geen kinderen, dus... Maar ik kan me voorstellen dat zij de overtuiging heeft postgevat... dat zijn schaamtegevoel sterker is dan zijn zorgbehoefte voor zijn kind. Hmm. Dus dat die schaamte, zeg maar, dat dat, dat, dat, dat zo'n sterke ja. emotie is bij hem. Maar dat die... Timo, ik denk, weet je... Ik, sorry hoor, maar ik, ik denk ja. dat er We kunnen natuurlijk heel erg filosoferen wat er aan de hand is. Nee, maar, maar ik, ik, ik denk vroeg... dat wij maar een stukje van de ijsberg zien... Ja, maar hij heeft, hij heeft in ieder geval. Kijk, ik kan alleen maar werken met hetgene wat kenbaar is gemaakt. Mm -hmm. En hij heeft ja. kenbaar gemaakt mm -hmm. dat hij zich in feite, dat hij iets wat relevant is voor de moeder, ja. dat hij dat had. Ja. En dat dat toch uiteindelijk ernstigere consequenties had dan hij persoonlijk had ingeschoten zonder ja. medische opleiding. En als je dat combineert, denk ik van ja, hij moet. Misschien zou het helpen, maar dat kan ik beter bij jou pijlen dan bij mezelf. Misschien kan het helpen als hij. Uh, op de een of andere manier haar kan tonen dat hij zijn schaamtegevoel kan overwinnen in het kader van de zorg voor zijn kind. Dus ja. Dat hij iets opricht uit het verleden waar hij zich heel erg voor schaamt. Zodat zij uh, duidelijk is dat hij naar haar toe in ieder geval niks te verbergen. heeft. Mm -hmm. Of dat hij iets doet waarvoor hij zich schaamt. Nee, maar ik denk. sorry hoor, Timo. Ja, ik onderbreek je even. Want ik denk ja. dat het dat dit echt filosoferen is. En dat er. Heeft ja, te weinig gegevens? Ja. Oké. Okay. Dat zeg je mooi. En dan trek ik, ja. trek ik het in. Sorry. Nee, ja, nee je hebt je het advies gegeven. En uh, dan moet hij dan zelf maar zien wat hij, uh, wat hij ermee doet. Ja. Dus, uh, maar goed, fijn dat je meedenkt. Had je nog meer? Nee, bedankt voor het programma nogmaals. Ja, jij bedankt dat je er weer was, Timon. Tot de volgende keer. En, en, en nog één dingetje ja, dan. Ja, ja, ja. Ik had je één van de eerste keren dat ik belde... had ik gezegd van... Uh, je bent de enige vrouw waar ik s'nachts voor wakker blijf. Mm. En toen wist je niet goed hoe je dat moest interpreteren. Toen zeg je, ik geloof dat het een compliment was. Yeah. En zo zou ik het maar opnemen. Maar dat was inderdaad een compliment. Alleen, komt misschien niet zo over. Wanneer maar... was dit, Timo? Nou, 7125 uur geleden. Ja, <laughs> zoiets. Hé, hey, bedankt voor het compliment. Wel <laughs> Welterusten. <Hai. laughs> dacht Timo. Klaas? Ja, goede uh, nacht, hè. Ja. ja, nou ja, wat je wil hoor. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Toen ik uh, daar straks belde, toen uh, had Diana net al het uh, antwoord gegeven, min of meer. Over de cicer uh, Wat zeg je? Over de cicer Ja, Ja, klopt ja. En toen vroeg de directeur, maar heb je er misschien nog iets over aan te vullen? Nou ja, een kle klein beetje. Uh -huh. um, ehm, kijk, toen, uh, toen ik belde, toen, toen wist ik, of toen wilde ik eigenlijk zeggen van, dat het inderdaad uh, zo is. Het komt van het Latijnse woord Siser, uh, maar de, de Romeinen spraken ze altijd uit als een als een K. Dus die zeiden ook gewoon kiker. Oh. En in de tussentijd dat ik <coughs> aan het wachten ben, uh, of was, dacht yeah. ik van, weet je, ik ga het even nazoeken op internet. Hoe dan, want zij zei er ook een bijvoegde naam achter die van nou ben ik benieuwd wat er achter stond. Die tijd had ik wel. En uh, de kiker ert heet, met de Latijnse benamen Kiker Arietinum. En um, ik had al vermoeden wat ariatinum uh, betekent, want ik heb tegen opgeloof in het woordenboek en dat betekent letterlijk rams. Dus uh, vanuit het Latijn betekent kiker arietinum betekent ramsert. Dat is een beetje apart, maar. Ja, een beetje erwt. Een lastige erb. Uh, ja, dan blijkbaar leidt hij dus tot kikkers en tot uh, uh, tot kippen, zeg maar bij de Britten. Maar ja. um, had ik nog een vraag? Had jij, uh, lees jij wel eens de, de volgende krant of heb je wel eens gelezen? Ik, nou, er is, het is wel eens voorgekomen dat ik de Volkskrant gelezen heb, ja. Oké, okay. misschien weet je dan wat er een, een, een bijlage uh, is in de Volkskrant, of was, ja. die heet Cicero. Ja. Oké. Okay. Maar nou. zei de, zei, zeg je dan in het Latijn, zeg je, ja, dat kan, Kikero. Exact, klopt. Dat, ah, dat, ja, dat ik, vroeg dat, ik me en die, die bijlage is genoemd dus naar een uh, Romeins uh, uh, schrijver of uh, uh, retoricus, een uh, uh, uh, retor. En um, uh, zijn, zijn familienaam, uh, mm -hmm. Kikero, die, komt dus, die is afgeleid van het woord Kiker. Uh, men gaat ervan uit dat hij uh, waarschijnlijk wel ooit op zijn neus een soort van brat uh, had die de vorm had van een ert. Dus daarom wow. zijn zijn voorouders, zijn dan uh, nou, erteman genoemd of wat dan ook. En dus is die naam tot een uh, familienaam geworden. Dus uh, vandaar. Wauw. <tus> Dat wilde ik zeggen. Wow. Wauw. En toen nu hoorde ik net het verhaal van Timo. Ja. En het is grappig dat uh, hij zegt dat hij... Uh, wat minder heeft met metaforen. En dat hij dus het voorbeeld noemt van... Uh, van, van programmeren dat heel precies moet. Ja. Uh, er is inderdaad... Een Type mens, laat ik het maar zo zeggen, die wat minder heeft met, met metaforen. Die houdt die zo van beeld en taal gebruikt, want mm. dat kan leiden tot misverstanden, maar die zijn juist heel precies ja. met alle gegevens die uh, woordelijk of nou, schriftelijk worden aangeleverd. En die zijn juist ook heel geschikt voor pro, uh, programmeurs. En uh, ja. Ja, het is wel grappig om te zien dat het bij, uh, bij hem, uh, tenminste dat hij die voorbeelden aandraagt, dat dat, uh, dat, dat redelijk aansluit. Ja, ja. Ja. ja, dat was mijn bijdrage. Nou, hartstikke goed. Uh, goed gewerkt, dankjewel. En uh, ja, ik, ga, ja, ik heb nu het beeld van een vrat in de vorm van een kikkerert op de neus van Cicero. Maar dat, uh, ja, ja, ja, klopt. dat dus betekent beeld, alleen maar dat ik, ik het niet vergeet. Humoes, dat is wat lekkerder. Ja. <laughs> oh ja, dat is ook nog een goede. Dankjewel hè. Ook okay, alsjeblieft. Goeienacht. Zo dadelijk gaan we door met nog een uur. dat dus, uh, betekent dat je je vragen nog door kunt geven via 0800-1121.